In Renkum staat een loods in brand waarin balen samengeperst papier liggen. De loods is eigendom van Reparco, dat is een recyclingsbedrijf voor papier. De brandweer gaat de balen met een shovel uit de loods halen om op die manier beter te kunnen blussen. Een belendende loods loopt volgens de brandweer geen gevaar. De brand brak rond één uur uit, in de buurt van het bedrijf staan geen huizen. De brandweer voert metingen uit om te kijken of er te hoge concentraties gevaarlijke stoffen vrijkomen. Naar verwachting duurt het tot vanmiddag. Naast president Obama zullen ook de voormalige presidenten Clinton en Bush... bij de herdenkingen en de begrafenis van Nelson Mandela zijn. Mandela wordt begraven op zondag 15 december. De oud-president van Zuid-Afrika krijgt een staatsbegrafenis. Ontmoetingen tussen Amerikaanse presidenten zijn zeldzaam. Obama heeft Mandela's weduwe vandaag per telefoon gecondoleerd. Volgens het Witte Huis bedankte hij haar voor het plezier dat zij in Mandela's leven bracht... en de toewijding aan de vreedzame, eerlijke en liefdevolle wereld die zij en Mandela deelden. In de hoofdstad van de Centraal Afrikaanse Republiek zijn bij gevechten tussen christenen en moslims in twee dagen tijd zeker 300 mensen omgekomen. Medewerkers van het Rode Kruis verwachten dat het aantal nog veel hoger ligt, maar ze zijn gestopt met het verzamelen van lichamen toen het donker werd. De Centraal Afrikaanse Republiek wordt sinds dit voorjaar geteisterd door geweld. De president werd in maart afgezet door moslimrebellen. Sindsdien is het geweld tussen christenen en moslims weer opgeleid. Het weer. In het binnenland is het droog. In de kustgebieden valt er misschien nog een bui, soms met natte sneeuw. Het koelt af tot dicht bij nul. Overdag is het overal bewolkt en af en toe krijgen we regen of natte sneeuw. En het wordt 5 tot 9 graden. Dit was het NOS. Anyway. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. negen Hurts at first, a sharpish pain that returns as a thought. Let the needle in your skin won't bring you closer to God. And I watch as your hand turns full circle. I'm hopeless with no coffee and a medical text. It's too easy knowing life from going off the rest. And the riddles and the pages leave it too much to guess. And word worry, cracks and fracture from your hip to your chest as I watch.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 ik ben altijd de schouder, de troost in zekere zin. Ze noemen mij wel meer dan eens.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 Ik doe alles voor mijn kick. Ik ben altijd maar de macho, de latino, de, de nero. Ik ben altijd maar de stoere, maar nooit een keer de nono. Ik wou dat ik jou was, gewoon een keertje jou was, dat ik ook eens met een vrouw was, niet het kussen maar het matras was. Ik wou juist dat ik jou was, gewoon een dag zo zo was Dat ik ook een beetje vrouw was, vrouw was, en klein was, klein was Niet de pinpas, maar het wijnglas Maar ik wou juist dat ik jou was, gewoon een dag niet mezelf was Dat ik alles was wat jij was, en jij was dan wie ik was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 de klus, maar de karwij was, dat ik niet alleen maar allebei was, ik niet zo ver maar juist dichtbij was, en dat ik dan Jim uit Idels was, en ik dan die dikke uit de jury was, en bijna nog steeds blij was. Thanks, Smile beautiful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 To hold us down, 'cause when I'm bring... and i'm sitting here yelling